Spissex, als schatten dat al in? Dank u wel. Voorzitter, um, mag ik dan concluderend stellen dat we nu, dat we nu geleerd hebben eigenlijk dat uh, als je uh, het uh, college vertrouwt en je vertrouwt alle stukken die daarbij horen voor 8 januari 2008 dat dat wel eens anders kan lopen omdat er een privaatrechtelijke bevoegdheid bij het college ligt en die maakt de afspraken en die voert uit. Nou is het wat anders gelopen. Maar nu kunnen we zeggen dat het publieke belang, hè, het publieke planologisch belang en de gewekte verwachtingen zijn eigenlijk slachtoffer geworden van een privaatrechtelijke overeenkomst. Dus dat is wel iets om in de toekomst heel goed rekening mee te houden. Zitten. Ik te mee toe, want Ik denk namelijk nou, dat wat meneer Demmer zegt niet klopt. Uh, want, op moment, want dat is nou precies wat we nou als hoorkommissie hebben bekeken. In hoeverre wijkt het nou feitelijk af van wat, we hadden, van wat we hadden afgesproken. En als je dat dan bekijkt dan kom je gewoon op die vergelijking uh, die achterin uh, als bijlage 5 is opgenomen. In het advies van de hoorkommissie. Waar u op doelt is naar mijn smaak iets anders. En dat is nou precies het verschil wat er bestaat tussen de beeldkwaliteit. En wat er uiteindelijk van die beeldkwaliteit is terechtgekomen. Dus... Ik heb het idee dat het zit er niet zozeer in de vierkanten en de kubieke meters, maar het zit er meer in hoe, hoe geef je die vorm op de manier zoals we dat aanvankelijk voor ogen hadden. En daar zit volgens mij de crux van de, de, de, de weerstand die er bij onze burgers is bestaan en die er wat mij betreft ook bij een deel van deze raad bestaat. En dat was ook het leermoment wat u in de eerste termijn benoemde volgens mij. En wat nog een ander punt, wat erbij is, wat de heer Demmes aanhaalt, is natuurlijk de wijze waarop er tussen raad en college gecommuniceerd is, afgelopen half jaar, om dit boven water te krijgen. En, en dat heeft ruis gegeven, dat heeft emotie gegeven, dat heeft vervolgens weer gegeven dat mensen die er toch al moeite mee hebben, er nog meer moeite mee krijgen. Nou, daar hoef ik gewoon niet op in te gaan. Meneer Bluis, op 9 december 2009 had hij er ook heel erg veel moeite mee. Ja. Maar goed. Dus het is toch niet helemaal weggewassen. Nou, u bent hard op weg, meneer Demmers, hoor. Met een toezegging al net. Dus, uh, hebben anderen nog? Meneer Babits. Ja, ik wil nog wel even reageren op, uh, op de wethouder... ...of uh, wij bereid zijn om verantwoordelijkheid uh, te nemen. Ja, uh, dat is natuurlijk altijd een lastig punt uh, als, je, als je politiek hier zit. Ik denk dat je uiteindelijk ergens voor of tegen bent... En dat je uh, vervolgens uh, nog wel of niet meer in, uh, in een gemeenteraad zit. Het komt dichtbij. En niet alleen de kerst. Ja, dat zou nee, toch een teken kunnen zijn. Ja, ja word, ik word zeg maar ondersteund. Zeg maar. Dus het is een hele energie, stem. Dat klopt. Ja, <laughs> door, ik word kracht bijgezet. Dus misschien moet men toch even luisteren hè, naar ja. wat ik te zeggen ja, ja. ja, heb. Nee, maar u, uit, uiteindelijk... uiteindelijk uh, neem je gewoon verantwoordelijkheid, politiek gezien, voor wat je hier stemt. En wij stemmen tegen en wij, wij nemen daarmee, daarmee gewoon verantwoordelijkheid voor, uh, voor de gevolgen daarvan. Want uiteindelijk zit je dan of niet meer op deze plek, of met meer mensen, of gewoon hetzelfde. Dat is uiteindelijk het oordeel dat de inwoners over jou vellen. Daar ben, ben ik eigenlijk niet zo heel, heel erg, erg, erg bang voor, uh, want het is... Dat, dat hoort erbij. Die moet je nemen. Ik denk dat het hetzelfde geldt voor, um, uh, voor de coalitiepartijen. Um, die, zullen hiermee, uh, die, die vinden dit hoe het gaat goed. Um, uiteindelijk um, zijn we een aantal jaren verder. En mensen kijken dan vervolgens naar, dit, uh, naar wat er uit is gekomen. Op basis van dit, uh, dit nieuwe bestemmingsplan. En dan, uh, dan zul je uiteindelijk ook... Um, uh, zo. Volgens mij wil er iemand dat u stopt. <lacht> nou, ik weet het niet. Ik, ik had wel een beetje een pauze geladen, want ik voelde hem aankomen. Ik, uh, dus uiteindelijk uh, voel je als, als, uh, als, als voorstemmer ook die, uh, uh, zeg maar, uh, uh, de gevolgen daarvan. Want uiteindelijk doe je het namelijk wel voor die gemeenschap. Ik um, en die gemeenschap beslist uiteindelijk de gehele gemeenschap. En dat bedoel ik dan niet nu, want nu heb je gewoon weerstand bij bepaalde mensen uh, die in de, bijvoorbeeld in de directe omgeving wonen. En dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, maar aan de andere kant, dat is op dit moment eigenlijk uh, van minder belang als dat je straks daar, uh, daarnaar kijkt. En je kunt natuurlijk zeggen van we hebben een bepaald bouwvolume. En uh, daar kun je wel of niet uh, gebruik van maken. Bij de toekomst zal dat gewoon uitwijzen. Maar wat vinden de inwoners straks van dit, van dit verhaal op basis van dit bestemmingsplan? En op basis daarvan denk ik van nou, ik denk niet dat met de invulling die je hiermee kan geven, dat ze daar blij mee zullen zijn. U denkt van wel, ik heb respect voor uw mening en ik hoop dat u hetzelfde heeft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Bawits. Meneer de rode, ja want ik vraag me toch wel af, omdat, ja, als meneer Bawits bijlage 5 gelezen had. En uh, ik heb daar toch sterk mijn twijfels over dat hij die tot zich genomen heeft. Dat daar, als er een uh, bestemmingsplan van 14 september 2009, waar de heer Bouwberg-Weerson zich al aan, uh, refereerde, aan refereerde. dat daar de verschillen duidelijk staan weergegeven met wat er op in 2009 is besloten en wat, we nu, wat nu voor ons ligt. En als u dat dan bekijkt, dan ziet u dat er een aantal zaken die. Waar, ...waar de heer Bluijs ook kritisch over was op het de oud, ...maar waar alle andere zaken die al middels dat bestemmingsplan geregeld zijn op dit moment... ...dan zit daar niet zoveel verschil in. Ja, ga ik... Daar gaat het ook niet om hoor. Uh, de, en... Voorzitter, bij oh. interruptie. Ik begrijp helemaal goed wat meneer Babitz allemaal zegt. En precies ook wat meneer De Rode zegt. Maar het leuke is dat meneer Bluis nu probeert... Hè, met die ahoed dan... om... Nou, gaan we nou niet meer emmeren over hoogtes... en over hoe dat allemaal fout is gegaan... of wat beter had kunnen gaan. Dan denk ik nu dat we moeten inzetten... wat ik samen met meneer Kramer ook heb gedaan... door een gesprek aan te gaan met die twee wethouders... om de beleving nu beter te maken van die mensen. En die A-hoed daar een stukje aanpassing erin, dat zou de beleving beter maken. Maar we kunnen ook voor het hele gebied proberen, met bomen, met van alles en nog wat, om die beleving beter te maken. En dan gaan we misschien een stapje vooruit. Want we hebben ook 2,5 miljoen extra uitgegeven, voor meer kwaliteit. Misschien kunnen we daar nog wat mee. Is dat ja. niet wat, meneer de Barwitz? Ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik. ja, ik vind het lastig om daarop te antwoorden, zeg ik eerlijk. Alleen als ik, dan, als ik dan even antwoord op meneer, meneer de Rode, denk ik dat, ik denk niet dat we nou uh, naar elkaar moeten gaan kijken en zeggen van ja, u heeft artikel 5 wel gelezen. Dat denk ik, want, zus en zo, ik denk dat we gewoon moeten, moeten discussiëren. Want het is heel lastig, want dan ga ik, kan ik ook tegen iedereen inderdaad zeggen, ja, ik denk op, dat u het niet goed heeft gelezen. Maar dan speel je het zo op de persoon, heb ik het gevoel. Voorzitter, kunnen we niet gewoon terug naar dat onderwerp? Ja, ja maar, het wordt, maar wacht het even, het is het onderwerp. Dit, dit is nee, toch het onderwerp, dat gaat om artikel 5. En nou zou ik moeten zeggen, ja ik heb het wel gelezen. Nou, daar moeten we niet heen gaan, vind ik persoonlijk hoor. Dat is mijn persoonlijke mening, dat we niet daarheen moeten gaan. Waar we heen moeten gaan is dat je een bestemmingsplan aanneemt, of niet. Dat doe je voor de toekomst. En wij denken dat als je dit aanneemt, dat je in de toekomst onzandvoortse bouwmaten creëert. En dat die niet gewenst zijn voor een groot deel van de inwoners. U denkt van wel, u, u, u denkt dat het, uh, dat het niet ons antwoord wellicht zal aandoen en dat mensen het wel heel erg mooi zullen vinden, zullen vinden wat er op basis van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. En dat is even een stuk in de toekomst kijken, maar meer, over meer kan ik ook niet discussiëren, denk ik. Dat is het. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, uh, ik begrijp de opmerkingen die de heer Bavits maakt. En nou is het aardige dat op een moment dat je gewoon kijkt, hoe steekt nou dat plan in elkaar, stedenbouwkundig... Um, dan is er het meest leuke of interessante deel, dat moeten we nog gaan realiseren. Want als je kijkt naar de eerste schets die er zeg maar als indicatie voor het bouwblok Brede School is gegeven kijkt, dan is dat eigenlijk maar een vrij saaie rechthoekig ding. En uh, op het moment dat je kijkt van wat we allemaal nog op ons netvlies hebben staan van het Leislaar Willand dan zijn het die huizen die op de plek van de rug- en rugwoningen gebouwd zouden gaan worden. Nou, wat we in feite nu hebben, dat is hebben het grootste volume hebben we nu gerealiseerd, in, de, in je zou kunnen zeggen, de, de minst interessante eh, vorm. En waar het nou wel om gaat, dat is dus namelijk dat we in de mate waarin we dat plan nog gaan realiseren, de fases 1b en c enzovoorts, dat we daar wel leren van datgene wat we nu hebben gezien. En daar zijn we mee begonnen, even voor het zomerreces, eh, toen wij eh, in bijeenkomst hadden om eh, daarnaar te kijken, van wat, wat staat er, wat vinden we daarvan. Nou, en toen is ook door de architecten van de AMA aangegeven. Wij kunnen met datgene wat we nu gehoord hebben, daar kunnen we rekening mee houden. Nou, ik ben erg nieuwsgierig in welke mate dat gaat gebeuren. En ik, ik hoop, en wellicht kan de wethouder daar ook nog iets later over zeggen. Dat dat ook daadwerkelijk tot, zeg maar, datgene leidt. <coughs> met name die, die andere bouwfases die nog moeten komen. Tot iets wat dichter in de buurt ligt van datgene wat wij allemaal nog op ons netvlies hebben staan. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Barbara Kijk, even wat... Nog... Ja, meneer Baber, kijk, het bestemmingsplan gaat over de volumes en, en, en niet over de beeldkwaliteit, want dat, dat moet ingevuld worden. Dus, dus u ja. moet in uw besluitvorming dat ook van elkaar scheiden, want iets wat twee hoog is, kan mooi zijn en iets van twintig hoog kan ook mooi zijn. Dus u kunt dit dus, want u zegt, ja, men nee, vindt hij het niet mooi. Maar daar gaat het in het bestemmingsplan feitelijk niet over. En, en u, moet, u zult ook regenschap moeten nemen van de voorgaande besluitvorming die, waar u ook aan deel hebt genomen. Dat je dat wel in een blijft nemen. En dan, is dit, dan vind ik het gemakkelijk om op deze basis nee te zeggen. En ik zou u willen vragen om dat dan tonners te heroverwegen de komende ah, oh, goed, ik zeker, hoor. Ik ga uur. Ik, ik vind het heel goed betoog. Ik ga het zeker heroverwegen. Dat ga ik nu meteen doen. In de komende minuten. Dank u wel. Ik kijk even rond aan de zijde van het college was nog behoefte om iets aan te vullen of in te brengen. Of is die behoefte inmiddels, nu de kerstkrantjes in beeld komen, verdwenen? Nou, die hoef ik sowieso niet. Meneer Sandbergen. Nou, bij... Goed, ik ga nog een uh, hartig woordje spreken met mijn eigen fractie, uh, merk ik nu. Uh, meneer Zandbergen. Uh, ik wil uh, toch uh, even terugkomen op bij meneer Demmers over zijn vraag... Uh, Gelukkig heb ik de moderne uh, communicatie. U heeft inderdaad gelijk over het artikel 7 uh, van het design in het beeld. Dat we daar inderdaad geen schadeclaim kunnen krijgen. Maar vanwege het feit dat op 1 april 2012 het bouwbesluit verandert. Zou betekenen dat uh, nieuwe kosten gemaakt moeten worden. Omdat er een ander plan moet komen omdat het bouwbesluit wordt aangenomen in de... Uh, ...door de Rijksoverheid. Dus dat betekent dat die kosten... ...dus het, het niet halen van het, het bouwbesluit... ...die zijn voor rekening van de gemeente. En dat is ook wat er ook in de stukken staat. Dank u wel, uh, portefeuillehouder. Mag ik daar wat op zeggen, voorzitter? En... Als u het in het debat wilt gooien... ...in bredere zin... Mm. ...dan vind ik het prima... Ja, het lijkt erop dat de, de wethouder een steekhoudend uh, tekst hierop uh, heeft. Maar ja, het ligt buiten de machts- en risicosfeer van de gemeente en van de, de ontwikkelaar. De besluiten uit Den Haag. En zo gauw dat buiten de machts- en risicosfeer ligt van de gemeente, of in dit geval van het college als privaatrechtelijke partij, ben je niet aansprakelijk. Dat Staat er duidelijk in. Maar goed, het geeft gewoon problemen, dat ben ik met u eens. Oh, en het geeft extra kosten met zich mee. Dus ik, ik, ik zie ook dat u daarmee eens bent. Uh, dan uh, het punt uh, van, uh, van meneer Bluis. Uh, ja, wat dat betreft, wij komen met alle studies uh, richting u voordat u een uh, definitieve klap geeft op het definitief ontwerp. En dat geldt, uh, dat was ook nog de eerste vraag van meneer uh, Paaf die uh, nu een kerstponsje eet. Uh, dat uh, voor het geldt het ook hetzelfde voor het zwarte veld wat ons betreft geldt het ook voor het zwarte veld Raad is er nog behoefte aan een verder debat Want ik heb de indruk dat het meeste wel gezegd is en goed uitgewisseld goed dan sluiten we het debat wat betreft het onderdeel Ontwerpbestemmingsplan Louis David's Scarré. We gaan naar agenda punt 4. En voordat ik daartoe overga, wil ik even melden dat ik verzuimd heb bij de opening. in ieder geval twee mensen even te noemen die expliciet zich hebben afgemeld als meneer Drommel vanwege ziekte. En meneer Tonen. Eh, die kwam bij mij met het verzoek van kunnen we de agenda punten gaan wijzigen. Want hij heeft zodanig last van zijn rug dat hij daar toch. Eh, behoorlijk van hinder van ondervond, en Toen heb ik gezegd het zou verstandig zijn als je volgens mij nu naar huis gaat... en de andere leden van het college vraagt om dat over te nemen. Want zijn gezicht, uh, werd, daar werd ik niet vrolijk van. En gelet op de vragen die gisteren waren gesteld over die beide onderwerpen... dacht ik dat ook wel te kunnen maken. Dus die beiden zijn afwezig. We gaan door naar agenda punt 4. Het voorbereidingsbesluit ontwerpbestemmingsplan centrum. Is er behoefte aan debat van uw zijde? Dat is niet het geval met het huis. Nee, Vrouw het huis stond niet ingetekend op de plankkaart. Op de het is correct. En het eens dat het niet correct was, dat het niet correct is. Nou. Anderen nog behoefte aan het debat? Dan sluit ik dit onderdeel en gaan we door naar agenda punt 5. ...en dat is het onderdeel huisvestingsverordening zuid kennem ...en de verordening ruimte- en inrichting inrichtingsspeutenspeelzaden. Behoefte aan debat? Nee, dat is niet het geval. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt belastingverordeningen. Er zijn twee wijzigingen al aan u doorgegeven gisteren. Er is een belastingverordening toegevoegd en de, belast en de verordening... ...van de brandweer 2012 is ingetrokken. Dat is ook allemaal in de besluitvorming al vastgelegd. In de conceptbesluitvorming, excuses. Behoefte aan debat? Ja, Stieten, meneer Bluis. En hij, omdat het pas nu door is gekomen... ...gaat dan de, de, de VRK met de verordening komen... ...of is, dan, of is dat allemaal niet, dan niet meer nodig? Want het is, natuurlijk de gemeente heeft de verordening daarvoor. Nu is het, nu is het aan de VRK. Ja. En komt, is, of Is dat er al of moet het er dan nog komen? Komt er iets ter vervanging? Um, ik kan op beide vragen geen antwoord geven. Maar volgens mij is het zo. En dat doen we al uh, vrij lang uh, met het circuit. Dat is eigenlijk een van de eerste zaken. Dat, daar maken zij afspraken over met het circuit. En op die basis belasten zij gewoon de kosten door. Dus ik vraag me namelijk af of dat wel per verordening moet. Maar dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Kennemerland. En wij hebben dus geen belang meer, nog behoefte meer aan verordeningen. Vandaar dat we hebben gezegd, dan trekken we hem in. Maar als er, als er, als er nou er gebeuren incidenten, veel va te vaak. Wij vinden, dat, nee, wij vinden dat ze meer moeten gaan betalen, andere maatregelen moeten worden genomen vanuit de gemeente. Hè? Ja. Dan, dan zou je in zo'n verordening het instrument in hand hebben om, om daar aanpassing op te doen. Nou, ja, dat kan je, snap, snap u? Dan, dus de, dan, nu hebben we geen handvat dan schijnbaar meer om daar wat mee te doen. Dat heb ik niet gezegd. Nee, dat deed ik, maar ik, ik probeer me even te... Waarom zo'n verordening is er niet voor niks? Ja, nou, uh, de, dat criterium gaat niet op, want de wereld verandert en we dereguleren en leggen veel meer verantwoordelijkheden neer waar ze horen. En uh, de vergunningverlening voor evenementen, daar kan gewoon een voorwaarde in worden opgenomen dat zij dat en dat soort zaken moeten inkopen bij de veiligheidsregio. Zo kun je creatief, zonder allerlei verordeningen, wel die veiligheid waarborgen. En neerleggen waar die hoort, bij de organisator. Dus als u dat bedoelt, dan zijn we het helemaal eens. En ik zie, en het college ziet, voldoende waarborgen om dat gewoon ook te realiseren. Maar vooral ook, omdat je gewoon merkt dat die evenementen aanvragers dat zelf ook willen. Andere debatpunten... Debatjes? Nee? Dan is dit onderdeel daarmee ook behandeld. En gaan we door naar het toegevoegde agendapunt? En dat is het voorstel om een wijziging aan te brengen in de leidinggevende griffier. Niet griffier, maar griffier. Nee. Wie wenst daarover het debat? En de hoofdindiener is volgens mij meneer Kramer van de VVD. Ja, voorzitter. Ik heb mezelf maar boven aangezet nadat er geen plek meer was. Met de handtekening bedoelt u, hè, meneer het, raad. Uh, Ja, Het gaat, gaat namelijk om mijn fractiegenoot, mevrouw Verheij. Uh, ja, het voorstel uh, zoals het is, uh, is uh, eigenlijk heel simpel. Uh, mevrouw Geurensen uh, zit niet meer in de raad en was uh, tot uh, zij uh, wethouder is geworden. Leidinggevende van een griffier, ik moet het goed zeggen, niet van een griffie. En uh, het voorstel is om uh, uh, mijn uh, fractiegenoot, mevrouw Verheij... Uh, ...voor te dragen als uh, leidinggevende van g uh, griffier. Dank u wel, meneer Kramer. Zijn er wat u betreft vragen of is er behoefte aan debat hierover? Meneer Babergus. Voorzitter, ik wou alleen maar zeggen dat ik blij ben met het feit dat mevrouw... ...bereid is om als leidinggever van de griffier op te treden. Mooi. Okay. Verder geen debat? Ruimte nodig? Goed. Dan... Rest mij niets anders, want dan ben ik bij agenda punt 8 en dat is de sluiting. Ik sluit deze debatvergadering onder dankzegging voor uw inbreng en het waarmaken van de kerstgedachten. Tot straks. Ja. Ja. We zijn er weer in, Pieter. We hadden dit verwacht, Don. Een korte vergadering. Ja, ja, hij zei niet hoe laat hij gaat heropenen. Nee, trouwens. Vervuld van de kerstgedachte is hij. Ja, veel kerstkrantjes. Ja, ja. Nou ja, dat dan wachten we maar even af. Nou ja, we hebben ook eigenlijk maar één debat gehad. Ja. En dat was uh, dan uh, over de Louis Davids carré. Met veel onweer er tussendoor. Ik ben toch benieuwd als ze van boven meekijken en zeggen af en toe we zullen eens even ingrijpen en een donderslagen. Ja, ja, nou, er werd gecorrigeerd, laten we het daar maar ophouden. <lacht> maar... Uh, ja Ik weet niet, wat mij toch wel een beetje opviel. Een beetje als een rode draad liep er doorheen. Dat iedereen toch wel opgemerkt had dat er een behoorlijk wat weerstand en achterdocht is tegen de plannen. Ja. Uh, dat zie je in alle stukken. Ja. Dat zie je bij ja, maar de... Ga je mag geen dorp praten, Pieter. Precies. Maar dat zie je ook in alle ingediende bezwaarschriften en dergelijke. Er is Achterdocht. Ja. En... Men, men, men weet niet precies wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En ja, er is achterdocht. En ja. dat blijkt ook uit alle commentaren die je dan van het college hoort en van de fracties. Uh, er wordt nu aan communicatie gedacht. Ja, nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat is misschien het sleutelwoord ook, dat Bruno Bouwberg-Wilson eigenlijk de vinger op de zere plek legde. Want kijk, er is een, een beeldplan geweest... En als je dat nou vergelijkt met datgene wat er staat, dan klopt daar niets van. Nee. En daar hebben daar bij de louis Davids carré grote borden gestaan met prachtige artist impressions en dergelijke. En als je de gebouwen ziet, nee, als je de hoofdingang ziet bijvoorbeeld uh, van de bibliotheek, waar de bibliotheek zit en dergelijke. Dat was een heel ander iets dan wat er nu staat. Dus, en, dus en, als je alles, alles nu in beeld brengt van wat er in de afgelopen jaar is gebeurd. Dan draait het steeds maar weer om voorlichting, voor om lichting, voorlichting, voorlichting. Ja. Zet er een keetje neer, zet er iemand neer. die elke dag daar zit om voorlichting te geven. zowel aan de bewoners als de omwonenden. aan bedrijven. Zorg dat mensen steeds up-to-date zijn. Ja, en, en dat is dan iets wat ik eigenlijk deze raad, iedereen kwalijk neem: dat uh, ze constateren dit, maar ze komen niet met het begin. Van een oplossing. Nou kijk, eigenlijk had jij dit... Jij gooit nu een oplossing in. Nee, maar eigenlijk bij grote projecten, en ik heb daar een beetje ervaring in... Eh, ...moet dat beginnen helemaal aan het begin. Ja? Op het moment dat de projectontwikkelaar eh, een contract tekent met de gemeente... ...moet een onderdeel daarvan zijn, voorlichting. Ja. Laat die ontwikkelaar die voorlichting maar betalen. Zet er een keet neer en zet er iemand neer die daar eh, echt continu voorlichting geeft... Op zo'n manier krijg je medestanders en geen tegenstanders. Ja, want ik neem aan dat alle veranderingen die ten opzichte van het oorspronkelijke beeld wat er was. Dat die volkomen legitiem zijn. Dat die door het college genomen zijn. Door de raad uh, geaccordeerd en, en, enzovoort, enzovoort. Maar wij weten het niet. Of niet op een makkelijke manier is het naar ons toe. De informatie is er wel. Want dat zeiden alle fracties. Als je wat wil weten alles is terug te vinden. Ja. Maar de pak papier is inmiddels zo groot dat het een onbegonnen werk is om daarin te beginnen. eens dat dat hoogdrempelig is voor de mens, dus, mensen. Dus, moet je iemand hebben in de voorrichtingskeet die daar zit, ja. en die gewoon de simpele vragen meteen kan oplossen, dan wel ik zal het nazoeken en u krijgt meteen antwoord van eh, En waar jij en ik kunnen binnenlopen, ja, ja. met een vraag. Ja, precies. En zeg, goh, Hoe zit dat nou? Overigens, even voor de duidelijkheid, er wordt steeds gepraat over de A-hoed. Nou, een heleboel zandvoorten zullen zeggen, wat is in godsnaamde Ahoed, dat is dus het oude gemeenschapshuis. Ja. Nou vraag ik me af hoe hoog dat geweest was voordat het afgebroken werd. Ja. De klaslokalen waren vrij hoog, 4,5 meter, denk ik zo'n beetje. Ja, en dan, uh, 2, 4, ja. Er komt nog een etage op, ja. zat erop, maar die was niet zo hoog en dan een puntdak. Want ze praten nu over 10 tot, tot 14 meter. Uh, uh, wat, wat nu Pluspunt heet, het was toen de Stichting Welzijn Ouderen, ja. heeft daar gezeten in die kantoren. En ik ben daar vaak binnen geweest en dat zal niet veel meer dan 3 meter hoog geweest zijn. Die, die kantoren dus dan kom je tot 7 meter, nou neem me nog een punt op van 3, 4 meter je komt niet aan die 14 meter okay. dat, uh, dus het is echt wel een stukje hoger die, het, als ik, het 14 meter wordt ja, ik denk dat het wel een stukje hoger gaat worden maar ik begrijp nu uit de beantwoording dat als een, het hoeft geen 14 meter hoog te worden als de ontwikkelaar nee. zegt van ik vind het mooier om het iets lager te doen ja. Dan is dat ook toegestaan ja. van harte. En ik begrijp ook van de wethouder dat die 14 meter eigenlijk zelfs wel het maximum is. Want je moet echt goede redenen hebben Wil je die 10% regel toepassen. Dat ja. het nog even 1,40 meter 40 nog hoger zou mogen En wat is nou de oorzaak van die 11 naar 14 meter, omdat er dus geen kelder onder kan komen, wat nee. oorspronkelijk de gedachte was. En daar kunnen wij Zandvoorters dus ons heel wat bij voorstellen, want de schoolstraat en het schoolplein liepen altijd onder. En nog steeds is het een vochtige plek in Zandvoort. Ja, maar dat kan je met een damwandje oplossen, dat er geen water naar binnen komt. Dat is een bouwkundige Ja, daar is een damwand eromheen plaatsen, want anders zou die parkeerkelder en Louis-Daveskeree ook komen onder water eigenlijk. staan. Ja. Nou, daar zit ook een damwand omheen, er komt geen water. Erin. Misschien toch een kwestie van geld? Ja, kijk, met een, een kelder eronder, uh, dat is niet zo commercieel, daar kan je weinig mee doen, dat is opslag. Ja, ja daar ben ik mee nou, Dus dan ga je liever naar de begaande grond en naar boven toe. Ja. Uh, in ieder geval was dat wat mij, uh, wat mij eigenlijk trof, als een beetje een rode draad. Dat, dat heeft niets te maken met de discussie eigenlijk van vanavond. Dat was een zijpad, want de discussie van vanavond is het repareren van de bestemmingsplan ja. op een aantal technische... Als ik even kijk naar de verschillende fracties, dan valt mij op dat meneer Bavies van GroenLinks teugen is omdat hij teugen is. Ik heb geen enkel argument kunnen ontdekken waarom hij teugen is. Het bouwvolume is te groot. Maar hij is teugen. Dat is wel een beetje algemeen. Het is een beetje zon teugen. Dat was vroeger Van der Werf ook. Die zei ik ben teugen omdat ik teugen ben. En Demmers was een beetje... Het, het jongetje van eh, eens kijken of ik een leuk spelletje kan uithalen eh, ja, ja, ja. Eh, argumenten eh, heb ik eigenlijk niet gehoord nee. dat was gisteren ook zo eh, ik weet niet wat er aan de hand is met Michel Demmers nou, uh, het, het is natuurlijk ook een, een uh, beetje de irritatie van het geheel het, uh, en de manier van oppositie voeren misschien ik weet het niet ja dat vind ik jammer ja, het, het hoeft niet. Want de jongen zo. heeft uh, echt capaciteiten, maar uh, dan moet hij dat niet op deze manier doen. Want Als... je haalt ook het niveau van de raadsvergaderingen en je collega's daarmee onderuit. Als er uh, één uh, ruimtelijke ordeningsspecialist is, dan is het Michel Demmers. Precies. Dat, uh... Maar doe het dan op een andere manier, want het pijl haal je zo naar beneden. Ja. Ja, dat, is zo. dat vind ik jammer. Ja. Maar ja, goed, het ziet ernaar nou uit dat het dus uh, met Dit het tegenstemmen er... van D66 en GroenLinks, en, ja, en GBZ ja. waarschijnlijk, ja, ja, precies. Uh, dat dat uh, er zo doorheen gaat komen. Ja. Nou, en de rest uh, worden gewoon hamerslagen. Worden hamerslagen. dus voor de hele vroege avond. Ja, ik, ik hoop het. Dan gaan we ik, muziek. Ja, ik denk dat uh, Pascal een hoop werk gaat hebben de komende minuten om wat leuke muziek te draaien. Nou ja. hey, He, ik, weet je al wat je gaat draaien? Uh, nou, ik zit te twijfelen. Want ik heb twee CD's klaarstaan. Maar ik heb ook een, uh, een paardje klaarstaan. Wat eigenlijk maar gewoon in de kerstsfeer blijft, natuurlijk. Ja, ja helemaal dus, ja. in de gedachten van onze burgemeester. Want ja. die zit al in de kerstsfeer. Ja, daarom. Dus ik heb zo van. Ik wil nog gewoon tot aan. Totdat ze straks verder gaan. Alleen maar kerstmuziek draaien. Singing, <lacht> en dergelijke. Ja, maar wel wat moderner natuurlijk oh. ook. Hè. Dus dat wel. Maar het valt ja. op zich wel reuze mee. Dit is ja, CFM, hè? Ja. Ja, oh ja, stil en wacht heilig gelacht. Dat is ook leuk. Ja, Voor de gemeente. Ik uh, ga straks even kijken of het die ook nog ergens kan vinden. Ja, je <laughs> succes, Pascal. Dank je. rain, or you're listening, in the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter the lane.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 TV But even if the sun Een misoto en kist dan met daarin wat stroom. Dit zal een kerst zijn, al duurt het toch maar even, dit wordt de mooiste om nooit te vergeten, laat mij jouw hart verwarmen, geniet nu met mij en leg je in mijn armen. Armen zijn voor ons de mooiste tijd. Het blijft in mijn gedachten in eeuwigheid. Dit kerstfeest zijn wij bij elkaar. Nee, geen mens om ons heen, zoals ieder jaar. Even, gewoon met z'n tweeën, Kon dit moment maar eeuwig duren. Dit kerstfeest, een kaasbrand voor jou. Het is de vlam uit mijn hart, mijn liefde voor jou. Even wat tijd voor elkaar. Ik kon hier alleen maar van dromen. Ja, Pieter, we horen het pingeltje van de burgemeester. Hè? Ja, ze moeten uit uh, de gelagkamer komen. Ja, dit is het uh, één minuut signaal of zo. Ja, precies. Nog één minuut en dan moeten ze zitten. En dan gaan ze over naar de besluitvorming. Ze gaan al, oké. Okay. Dames en heren, ik open de vergadering, gemeenteraad, besluitvorming. Meld voor de goede orde nogmaals dat er twee mensen vanwege de ziekte niet aanwezig zijn. Uiteraard, meneer Rommel. ...vanuit de raad meneer Toner vanuit het college. Dat betekent dat ik dan ben aangekomen bij de loting. En dat wijst op nummer 1, meneer Griffier. Meneer Buiwits, als het tot hoofdelijke stemming komt... ...heeft u het genoeg als eerste uw stem aan iedereen kenbaar te maken. Wij gaan door naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda... U heeft net bij debat uh, goed gevonden om een agendapunt toe te voegen. Ik ga ervan uit dat dat goed vinden nog steeds zo is. En mijn voorstel zou zijn om uh, het raadsvoorstel leidinggevende greep 4 als agendapunt 7 toe te voegen. Dat betekent dat de andere punten opschuiven. Is dat akkoord? Dat is het geval. Daarmee is volgens mij de agenda vastgesteld tenzij uur daar nog een opmerking over heeft. Dat is niet het geval. Dank u, al dus vastgesteld. En daarmee gaan wij naar agendapunt 3. En dat is het ontwerpbestemmingsplan Lobby Davidskaré. Bij hand opsteken. Wie is voor dit agendapunt? Met stemverklaring graag. Voor zijn de fracties van Sojaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, Oudere Partij Zandvoort. De fractie van de VVD, voor zover aanwezig. En mevrouw van der Veld met stemverklaring. Ja, daar kan ik heel kort in zijn. Uh, ik wil zeker niet uh, de lopende trein uh, tegen gaan proberen te houden. Vandaar deze stem voor. Maar uh, ja, we hebben het toen in 2009 ook al gezegd. We zijn absoluut oneens met de gang van zaken. Dank u wel. Wie is tegen bij hand opsteken? Met stemverklaring. Tegen zijn meneer Demmers, meneer De Vries en meneer Babits met stemverklaring. Ja, GroenLinks had tijd ook al tegen het bestemmingsplan gestemd en nu ook. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen. Voorzitter. Meneer Demmers. Uh, u wilt ook een stemverklaring afleggen? Ja, uh, wij uh, stemmen uh, ieder verschillend als fractie. Omdat uh, mevrouw Draaier tegen de gang van zaken was. Maar voor het bestemmingsplan, omdat zij de noodzaak zag tot het snel bouwen van... een. Een school en die kinderen niet langer in een noodschool te laten zitten. Maar in het verslag uh, staat dat ze tegen heeft gestemd. Dus dat klopt niet. Vandaar dat we nu ook maar uh, tweezijdig uh... stemmen. Dank voor de stemverklaring. Wij gaan door naar agenda punt 4. Dat is het voorbereidingsbesluit ontwerp bestemmingsplan. Bij hand opsteken. Wie is voor dit besluit? Ik constateer dat de Raad voor zover aanwezig unaniem voor is. Dank u wel, al dus besloten. Agenda punt 5. De huisvestingsverordeningen, zoals genoemd in verband met de lex Silencio Positivo. Wie is voor dit voorstel? Bij handopsteek graag. Ik constateer dat de Raad voor zover aanwezig voor is. Daarmee is het besluit aangenomen. Agenda punt 6. Dat zijn de belastingverordeningen met de wijzigingen zoals aan u kenbaar gemaakt. Bij hand opsteken graag. Wie is voor? Voor is de volledige raad. Daarmee is het unaniem aangenomen. Dank u wel. Agenda punt 7. Ingelast. Leidinggevende griffier. Dat mag wat mij betreft bij acclamatie. Omdat het over een persoon gaat. Ja? Mag dat? Dan betekent dit. Dat wij mevrouw Verheij. Met dit. Milde acclamatiegeluid daarmee feliciteren. En dank zeggen, net als meneer Barber-Wilson zei, voor de tijd die ze daarvoor willen investeren. Voorhand. Ik verstond het niet, meneer Demmers, maar ik begrijp dat u ervan uitgaat dat wij dat nog met een bos bloemen gaan uh, bezegelen. Dank voor de hint. Wij gaan naar agenda punt 8. En dat is de lijst van ingekomen post. Er zijn nog eerderzijds vragen over de wijze van afdoening. Dat is... Misschien meneer Bluis die heeft vaak wat over ingekomen stukken. Daar is hij wel emotioneel uh, mee vaak. Ja. Meneer Demmers, u leest mijn gedachten wat mijn vervolgvraag zou zijn. Is er wellicht nog een suggestie voor de agenda commissie mee te nemen? Dat is niet het geval. Dan is dit ook al dus vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 9. Dat zijn de verslagen van de vergaderingen van 8 en 16 november. Uh, en dan wel debat en besluitvorming. 8 november, debat en besluitvorming. Zijn daar nog wijzigingen of opmerkingen over? Kijk rond. Dat is niet het geval. En de vergaderingen van 16 november. Zijn daar over debat en besluitvorming nog wijzigingen voor? U wordt er tent gemaakt dat wethouder nog een paar opmerkingen heeft doorgegeven... waarvan de Griffie in ieder geval wat herkenbaar en terecht vond en die worden verwerkt. Is dat de vergadering van 30 november, wethouder Zandbergen? Ook die zijn herkend, wordt u alvast de voorhand al meegedeeld. Maar ik zeg u toe dat we dat tegen die tijd nog even uh, aangeven. Geen opmerkingen, daarmee zijn ook die verslagen vastgesteld met dankzegging. En dat brengt mij tot de sluiting van deze... Vergadering, en dat is de laatste raadsvergadering van dit jaar. Ik dank u allen voor uw inbreng en in het bijzonder de wijze waarop dat is gedaan. En ik wens u niet alleen behouden thuis, maar vooral ook hele plezierige feestdagen en een goede jaarwisseling. Dank u wel. Ja, dat was hem dan voor dit jaar. Dit was een snelletje. Ja, je had het gezegd, en dat klopt ook inderdaad. Tien voor tien. Ja. Keurig zeg. Ja, hele mooie tijd. Ja, Pascal, dit is weer goed gegaan, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> even, even een, een kleine recapitulatie met het stemmen. Eh, het is opvallend dat GBZ dus gesplitst stemt. Ja. Astrid die stemt voor en Michel Demmer stemt tegen. Ja. Nou, op zich is dat opvallend. Omdat Joke Draaier destijds voor het bestemmingsplan had voorgestemd. Precies. Vanwege de scholen. Verder de Vries van D66, die ook teugen is, omdat hij teugen is. En First uh, Obama is teugen omdat hij teugen is. Ja, ik heb geen argumenten niet, gehoord. Nou, maar. Ja, nou ja. Drie, drie, stemmen tegen en de rest allemaal voor. Ja, ja, ja, nou ja. Heeft de voorlichting naar de raadsleden goed geweest? Nou, de voorlichting nog nou, naar de burgers. De ja, dat vind nou, ik ook. En als daar aan gedacht ja. wordt, dan gaan we een goede kerst in en een heel verspoedig ja. nieuwjaar. Ja. ja. Ja wij, we hebben het hier uh, gedaan. ja, wij zijn weer terug in uh, januari. De hoeveelste weet ik niet, maar dat zien we dan nog wel op de agenda. Uh, wij komen nog wel even terug, hè. onder andere in Oud-Zandvoort. Goedemorgen. goedemorgen zandvoort, -Zandvoort. Daar, uh, daar zijn we nog eventjes tot het einde van het jaar. Wij kijken naar Pascal van der Beek, die verantwoordelijk was voor de muziek en de interrupties bij de schorsingen. onze dank daarvoor. Oh, Alsjeblieft, heren. En we kijken naar Jan Kool, die daarbij stond en keek en dacht, zo ga ik het ook doen. Maar hij weet nu precies hoe alle knoppen en schuiven nou, werken. En Jan heeft uh, toch ook wel behoorlijk wat informatie ja, en, politie kennis. en politieke kennis. Ja, dus die gaan we in de gaten houden. Ja, ja, precies. Nee, ik wou zeggen, en ik heb nu te veel erin, want ook als ik een keertje niet kan, hebben we hem in ieder geval vervangen. Andersom, als ik niet kan, dan kan Jan Kool hier zitten. Dat ook, ja. Want hij ook heeft nog. een goede analyse van de politiek. Oké. Okay. Bedankt, toeschouwers, luisteraars. Uh, ja. Uh, we wensen jullie wel thuis Ja. Een, uh, Prettige feestdagen en geniet ervan. Ja. Donderdag. En een goede nacht. Bedankt. Ja, jij ook bedankt.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 die zocht gewoon mee bij de bomen en het water Maar niet in dat schuurtje. want daar kon die toch niet zitten En ik schudde nee We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy En dat het s'nachts zo koud kon friezen Mijn hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet Want ik had het hok toch goed dicht gedaan Zoals ik dat elke avond deed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 Dat gaf minister Schultz van Infrastructuur toe tijdens het debat over de verhoging van de maximumsnelheid. Het gaat om honderden kilometer snelweg waar extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Regeringspartijen CDA en VVD zijn het niet eens. Het CDA wil geen extra geld uitgeven om 10 kilometer per uur sneller te kunnen rijden. Voor het plan van Schultz is ruim 130 miljoen euro extra nodig. Als het CDA niet akkoord gaat is er geen meerderheid.